Staatsterrorisme. Organisatoren onder de staat. Opdrachtgevers van staatsterroristische misdrijven. CQ voorbereiding van staatsterroristische misdrijven tegen politieke opposanten mensenrechtenverdedigers en wetenschappers met een kritische mening die is gericht tegen de gevestigde orde die de politieke vrijheid van handelen en denken zou aantasten. Behoudend de beperkingen die zijn gesteld in mensenrechtenverdragen voor de bescherming van de openbare orde en zeden. Het goed of in sommige gevallen het leven van andersdenkenden rukzichtloos wordt vernietigd. Daarmee trachten zij doelbewust de rechtsstaat in haar grondvest aan te tasten. Politieke macht behoort niet gebruikt te worden om te muilkoffen, Onderdrukken. Intimideren. Verbannen of anders politieke opposanten te dwingen of uit te schakelen. Elke deelnemer onder de staat aan een terroristische organisatie levert een noodzakelijke bijdrage aan de destructieve doelen die deze organisatie nastreeft. Aan deelname aan een dergelijke organisatie moet dan ook een navenante straf zijn verbonden. Leiders van staatsterroristische misdrijven, die met ministeriële verantwoordelijkheid, zijn de hoofdverantwoordelijken voor de staatsterroristische daden? Organisatoren van staatsterroristische misdrijven maken vaak gebruik van schaduwsystemen en een model voor het PR-werk, waarbij mensenrechten en soms de holocaust chameleontisch in dat PR-werk is opgenomen met het doel om te misleiden. Staten die staatsterroristische misdrijven voorbereiden of plegen, kunnen geen lid zijn van de Europese Unie.